Bijna twee derde van het budget dat is gereserveerd voor inburgering gaat eraf. Nu is er jaarlijks ongeveer een half miljard euro voor beschikbaar. Op welke manier er wordt bezuinigd is nog niet duidelijk. In Amerika heeft de Republikeinse Tea Party belangrijke overwinningen geboekt bij de voorverkiezingen. Daarbij kiezen de partijen hun kandidaten voor de congresverkiezingen van november. Vannacht gebeurde dat in zeven staten en in Washington. Uit onvrede over de regering Obama kiezen veel republikeinen steeds vaker voor de uiterst conservatieve vleugel van de Tea Party. Dat bleek in elk geval zo in Delaware en in New York, waar een vertegenwoordiger van de Tea Party het won van een meer gematigde republikeinse kandidaat. Die ontwikkeling kan gunstig zijn voor de democraten die er in de peilingen slecht voor staan. Hun kandidaten maken daardoor in november meer kans op een zedel. Op Schiphol is een Amerikaanse gezagvoerder van 52 aangehouden die te veel had gedronken. De man stond gisteren op het punt om naar Newark in Amerika te vertrekken met een toestel van Delta Airlines, en aan boord waren 200 passagiers. De Amerikaan zat net boven het toegestaande alcoholpromilage van 0,2, werd opgepakt na een anonieme tip en kreeg een boete van 700 euro. De Eiffeltoren en een station bij de Notre-Dame in Parijs zijn gisteravond ontruimd na telefonische bommeldingen. De politie deed onderzoek maar vond geen explosieven. Even na middernacht werd het gebied weer vrijgegeven. Het ondergrondse station bij de Notre-Dame was korter afgesloten, bijna een uur. En ook daar werd niets verdachts gevonden. Voor zo'n 2 miljoen Nederlanders komt vandaag het spaarloon vrij. In totaal gaat het om ruim 4 miljard euro. Minister de Jager van Financiën hoopt dat mensen het geld gaan besteden om zo een impuls te geven aan de detailhandel. Het is niet verplicht om het spaarloon op te nemen. Het weer in het zuidoosten bewolkt en regen, in de rest van het land droog en opklaringen. Overdag wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op buien. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ford. En Zomerheers.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 With me, I'll ruin everything you are. You know, I'll give you television, I'll give you. FM, zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Comma dat wat daarbij ziet, dat wat benen. Zie door de parla miez americano. Qua nasa parla sotto luna. Comma da bene in cave di I love you. Papa l'americano. Inhale. help With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be mine. They just come of time.